9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. In het Radio 1 zo dadelijk hoort u meer over de arrestatie van een Amerikaans staatsburger in Noord-Korea en de topman van Shell, Peter Vosser, heeft zijn vertrek aangekondigd. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser.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 Vorig jaar had het comité een scholier toestemming gegeven om een gedicht over een SS'er voor te dragen tijdens de nationale doodherdenking op de Dam. Vanwege de commotie daarover werd dat optreden ingetrokken.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 Shell-topman Peter Foser vertrekt volgend jaar. De Zwitser van 54 gaat met pensioen. Hij werkt sinds 1982 bij Shell en zat bijna 10 jaar in de top van het olie- en gasconcern. Foser leidt Shell sinds 2009 als opvolger van Jeroen van der Veer. En daarvoor was hij financieel directeur.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 Vanaf vandaag komt in alle euro-landen een nieuw biljet van 5 euro in omloop. Het ontwerp is op een aantal punten opgefrist. Zo heeft het biljet nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken. De Europese Centrale Bank legt uit waarom. Op zich zijn de biljetten nog prima. Alleen, we willen altijd graag ruim voorblijven op de vervalsers. En dat betekent dat je na, na pakweg tien jaar... Uh, de biljetten in ieder geval een opfrisbeurt moet geven of moet vervangen.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 Dit is informatie bij de ANWB, John Zahoka. verkeer in het zuidwesten van Dant onderweg naar Antwerpen... kan beter niet via Breda rijden, maar via roosendal bergen Zoom, Want in België op de 1,19 richting Antwerpen is veel vertraging door werkzaamheden. In Nederland staan files om over een lengte van 26 kilometer in totaal. Opvallende files op de A4 richting Amsterdam... tussen het Ringvat Aquaduct en Hoofddorp 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reizen ook weer vrij. Heeft ook gevolg voor het verkeer nog op de A44 richting Amsterdam. Dat staat drie kilometer voor knopenburgen Burgerveen. En op de A13 richting Den Haag staat door een ongeluk. Bij Delft-Zuid drie kilometer. Bij Delft-Zuid is de linkerreis ook afgesloten. En we hadden het er al een paar keer over vanochtend: over barcelona Bayern münchen Straks toch nog ook maar even aan je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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Europese Centrale Bank gaat waarschijnlijk de rente verlagen. André Mijnema speculeert zo dadelijk even mee. En sinds een uurtje mogen ze niet meer open. De boten aan het Utrechtse zandpad. Een aantal althans. Ze zijn gesloten vanwege mensenhandel. Maar de legale prostituees die daar werkten, zijn hun broodwinning nu kwijt. Wij weten ook niet waar we naartoe moeten nu. Nee, Utrecht heeft in de strijd tegen de mensenhandel opnieuw zes boten gesloten, dus aan dat zandpad. Utrecht is daar al een paar jaar intensief mee bezig om de gedwongen prostitutie te bestrijden. De burgemeester van Utrecht, Wolfse, daarover. Dat houdt in dat vrouwen zich eerst moeten registreren. Ze moeten minimaal vier weken een raam huren om meer contact te kunnen krijgen. Maximaal twaalf uur per dag werken. Heel veel controle en toezicht is er op het zandpad. En uit de rapportage is gebleken dat, dat de exploitanten, want daar kijken we natuurlijk ook naar...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 opnieuw aanvragen bij ons of bij een andere gemeente, dan zal die worden geweigerd. En wat er ook gebeurt, dat er ook heel veel strafzaken draaien of hebben gedraaid op het zandpad. Er zijn ook hele serieuze veroordelingen geweest voor mensen die op het standpad mensenhandel pleegden. En er zijn mensen ook tot zeer lange gevangenisstraffen veroordeeld, omdat ze vrouwen Onvrij, onvrijwillig in de prostitutie te werken op het standpad. Vrouwen die werkzaam zijn, of waren dus nu, op de gesloten boten... spreken tegen dat daar alleen sprake is van illegale vormen van prostitutie. Tegen verslaggever Joris van de Kerkhof beklagen Victoria en Suzanne zich... dat hun broodwinning nu van ze wordt afgepakt. De manier waarop, uh, waarop hun gehandeld hebben, sowieso... Uh...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 Ja, jullie zijn eigenlijk doordat de gemeente wil opkomen voor vrouwen die ja, verhandeld op die manier. worden. Nou, op deze manier kan niet deze de manier zijn om werken los te maken. Om uh, een probleem open te, op te lossen. Kan Gewoon niet. Burgemeester Wolfsen zegt dat het de vrij staat om ramen te huren bij andere exploitanten. Ook aan het zandpad. Hij benadrukt dat alle vrouwen voorlichting hebben gekregen over de aanpak van mensenhandel. 10 over negen u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het Hoge Rechtshof in Noord-Korea heeft een Amerikaan veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Het gaat om Kenneth Bay, een Amerikaan van Koreaanse afkomst. Hij werd in november gearresteerd toen hij als reisleider in Noord-Korea was. Volgens het regime in Pyongyang zou hij een poging hebben gedaan om het regime omver te werpen... en inmiddels zou hij ook schuld hebben bekend. Gaat over praten met John Veldkamp, voormalig correspondent in China. Uh, John is hier, welkom. Jones, het is niet de eerste keer dat een Amerikaans staatsburger... in Noord-Korea wordt veroordeeld vanwege staatsondermijnende activiteiten, toch? Nee, dat klopt. Het laatste jaar heeft Pyongyang verschillende buitenlanders vastgezet. Waaronder een zakenman, een Engelse leraar, een christelijke activist... ook een Nederlandse postzegelverzamelaar... Uh, en twee Amerikaanse journalisten die twaalf jaar dwangarbeid kregen. En uh, die zei, alle mensen zijn vrijgekomen, maar die Amerikanen kwamen pas vrij... toen er uh, hoge gezanten werden gestuurd, waaronder uh, de Amerikaanse oud-presidenten... Jimmy Carter en Bill Clinton, die uh, naar Noord-Korea gingen om de boel te sussen... Uh, je moet deze laatste veroordeling van Kenneth B., die hoogstwaarschijnlijk helemaal niets op zijn geweten heeft, uh, vooral zien, denk ik, in het licht van de toegenomen spanningen... tussen Noord-Korea met de buurlanden en vooral met de grote boeman Amerika. Ja. Maar um, mocht deze B. daar ook niet zijn... Nou, het raar is die andere uh, mensen die uh, eerder zijn veroordeeld en vrijgelaten zijn, daarvan is het gos eigenlijk illegaal de grenzen overgekomen. Ja. Maar B had wel, had wel degelijk een, een, een visum, uh, was ook reisleider. Dus het wil wel zeggen hoe gevaarlijk het is geworden, uh, hoe vogelvrij mensen zijn, maar ook hoe hoog Noord-Korea het weer opspeelt. Ja. En heeft dat te maken met de spanningen van de afgelopen weken? Ja, er, zijn, er is een, een enorme uh, hoeveelheid provocaties geweest. Het begon in veel met een kernproef uh, gedaan door de Noord-Koreanen. Uh, daarna is onder leiding van de Amerikanen... zijn de sancties tegen het land heel erg aangescherpt. Uh, nou, toen was de boot helemaal aan. Toen uh, heeft Noord-Korea ook gedreigd om een raket af te vuren... op Amerikaans grondgebied, al dan niet geladen met een kernkop. Uh, het, heeft, het land heeft duizenden fabrieksarbeiders teruggetrokken... uit de fabriekzone Kaesong... Uh, die het samen exporteert met Zuid-Korea. En het land dreigt de, de productie van plutonium weer te hervatten. En eigenlijk wil de nieuwe machthebber, Kim Jong-un, met zijn dreigementen maar één ding bewerkstelligen. En dat is directe gesprekken met de Amerikanen. Om die aangescherpte sancties van tafel te krijgen. Ja. En de Amerikanen zijn daar op hun beurt weer alleen toe bereid. Uh, op grond van hun eigen voorwaarden. Namelijk dat Kim al zijn uh, nucleaire aspiraties laat varen. Ja. Nou, het is niet echt een vredesoffer om dan een Amerikaans staatsburger te, te arresteren, toch? En te veroordelen? Nee, nee, er is echt nu een soort padstelling ontstaan. Hè? Want um, uh... Uh, het schiet niet op. En uh, door een, opnieuw nu die uh, Amerikaan te veroordelen tot 15 jaar strafkamp. Hoopt het regime natuurlijk weer een Amerikaanse onderhandelaar over de vloer te krijgen. Hmm. En via die persoon toch weer toezeggingen te krijgen van de Amerikanen in ruil voor vrijlating. Hmm. En voelen de Amerikanen daarvoor, of denken ze nou? Tot, nou tot, ja, kook maar eens even in je ergens op, gaar uh, daar in Noord-Korea. Ja, nou tot nu toe hebben ze uh, natuurlijk wel opgeroepen om uh, Kenneth B uh, vrij te laten op humaniteit. Gronden. Uh, want je kan er eigenlijk wel zeker van zijn dat die man niks op zijn geweten heeft. En dat hij zeker niet iets bekend heeft of onder druk. Uh, maar vooralsnog, want de Amerikanen hebben officieel ook helemaal geen diplomatieke betrekkingen uh, met uh, Noord-Korea. Laten ze de onderhandelingen over aan de Zweden. Want die hebben wel een diplomatieke uh, betrekkingen en ook een, een, een ambassade in Pyongyang. Dus het is afwachten. Uh, maar ik denk wel dat, hier, dat, dat, dat er wel iets moet, gedaan moet worden. Er moet een soort handreiking van de Amerikanen komen. Want dat zou ook voor Kim Jong-un weer een enorme uh, beloning zijn. Ook kan hij dan weer aan zijn onderdanen laten zien, zie maar, de Amerikanen luisteren wel degelijk naar mij. Kenneth B. is in ieder geval veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Hij is nu een hoofdrol gaan spelen in de internationale diplomatie rond Noord-Korea. John Veldkamp, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Bayern München gaf FC Barcelona in de Champions League gisteravond... voor de tweede keer een geweldig slag. Na de 4-0 in de eerste wedstrijd van de halve finale... werd het gisteravond 3-0, met opnieuw een goal van Robben. Tom Egbers sprak met hem. Vorige week sprak ik hier in München en zei... nee, nee, nee, we zijn er nog niet. Wanneer was het makkelijker, vandaag of nu? Of ik bedoel, vandaag of vorige week?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 Ja, nou goed, uh, ik, laat, deel je uh, nou, ik laat het liever aan handen over. Maar goed, uh, ik, uh, wij zijn, ja, ik ben heel, heel trots uh, ja, dat, ik, dat, ik, dat ik deel uitmaak van deze ploeg. Want dit is wel uh, een leuke, een goede groep samen zo. Welke goal was mooier? Uh, die van vandaag of die van vorige week? Die van vandaag. Dat is knap hè? Ja, die zat er goed in. Ja. Nee, <laughs> nu, maar dat... nu moet je donderdag, of uh, dit weekend, moet je weer spelen tegen Dortmund. Wat wordt mm. dat voor een wedstrijd eigenlijk? Ja, ik denk dat er niet zoveel op het spel ik denk dat er ook heel veel wisselingen zullen plaatsvinden. Voor ons is het ook, wij zijn nu nog in Barcelona we en hebben, we hebben nu nog maar twee dagen ertussen voordat we weer die wedstrijd hebben. Vandaag was het toch weer, ondanks dat, het, uh, dat je overtuigend en, en misschien wel makkelijk wint uiteindelijk, uh, moet, je wel, uh, <lacht> moet je toch aan de bak. Dus uh, we hebben weinig tijd om te herstellen, dus hij zal uh, veel gaan roteren. Je moet nu winnen hè, op Wembley. Ja, dat, uh, nou, dat. voor mij is het nu ook. Voor ons allen uh, bij, bij Bayern is dus de derde keer. Drie ja, keer? Is, ja geen zeg. Deze informatie bij de ANWB. John Sahoka, ja, dan reizen toch nog weer op elkaar op de A13. Ja, dat klopt inderdaad. Op de rijbaan richting Den Haag bij Delft-Zuid. Daar staat 3 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. En nog opvallende files op de A4 naar Amsterdam. Bij knoppen veel nog 5 kilometer. Iets verderop is vanmorgen ongeluk gebeurd. Daar zijn de reis ook weer vrij. Op de ring Amsterdam, de A10 tussen Aflid Haarlem en Westport. 2 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. En als u onderweg bent naar Antwerpen, dan kunt u beter niet via Breda maar via roosendaal en zoom want in België op de 1.19 is veel vertraging door werkzaamheden. Marco Robin Visser houdt zich vanochtend bezig met de bij, de honingbij met name, want die bij heeft het moeilijk. Hij heeft ook een kritisch rapport van de Universiteit van Utrecht over moderne pesticiden. Nou, eens even kijken. Ja, macro-invertebrate decline in surface water polluted with imidaclopri. Had dat niet gewoon in het Nederlands gekund, met dokter Van der Sluis? Nou ja, de wetenschap is natuurlijk Engelstalige tijdschriften waar je dat in moet zetten. Maar het gaat over de ongewervelde diertjes in en om het water. Dus dan hebben we het over de libellen, over de dansmugjes... Uh, over uh, allerlei van dat soort uh, insectjes die, ja. uh, die je daar vindt. Moeten we even zeggen, dit is een studie over een langere termijn uh, in de praktijk, hè? Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat we in het veld ook... Uh, uit uh, waarnemingsgegevens van langjarige reeksen hebben kunnen kijken wat er gebeurt... En dat blijkt dus veel verder te gaan dan wat we voorspelden uit de, de laboratoriumstudies en de semi-veldstudies die eerder waren gedaan. Dus bij lagere concentraties zien we al effecten. En dat is wel zorgwekkend, want dat betekent dat de normen die al overschreden worden, eigenlijk ook strenger zouden moeten zijn dan ze nu zijn. willen ze echt het leven in het water beschermen. De onderzoeker zegt de conclusies zijn zorgwekkend, meneer Van Wenen. Nou, wij weten natuurlijk dat als er normoverschrijdingen zijn... dat er risico's zijn voor het waterleven. Dus dat is helemaal niks nieuws. Um, de, het feit dat de normen te hoog of te laag zouden kunnen zijn... daar kan ik niks over zeggen, want ik heb de studie natuurlijk nog niet gelezen. Ik weet wel dat er naast gewasbeschermingsmiddelen... imidacopriet en ook andere middelen, bijvoorbeeld ook geneesmiddelen... veel te veel in het water, zitten shampoos en allerlei pijnstillers en toestanden. Er zijn allerlei interacties, en ik weet niet of al die interacties... ook meegenomen zijn in de studie, zeg maar, om daar uh, de conclusies aan te verbinden... Ja. Uh, maar het feit dat er normoverschrijdingen zijn... dat is eigenlijk het, wat we moeten oplossen met z'n ja. allen. En uh, dat er daar dus negatieve effecten van zijn, dat verbaast mij niet. Ja. Oké, okay, maar goed, uh, meneer Van der Sluis, meneer Van Weenem zegt... Uh, dat water is toch al zo smerig, uh, hoe weet je nou dat het van die nieuwe insectensielen komt? Nou, ja, dat zegt u toch, dat bedoelt u toch te zeggen? Nou, er je zit van er alles zit in het water. veel meer in en of ja, al water die variabelen zijn meegenomen. Ja? Dat heb ik niet kunnen bestuderen, ja. maar dat is wel, denk ik, cruciaal. Wil je ja, dat daar... lijkt mij ook. Gaan we even naar de, naar de wetenschapper, terug. Nou Juist ja, zeg maar door hoe we de studie hebben opgezet uh, kunnen we toch wel heel duidelijk wijzen. Uh, Imida is de hoofdverdachte voor wat we hier zien. Uh, omdat het heel consistent is uh, tussen alle jaren en alle gebieden. Uh, en dat voor de andere stoffen, uh, als die een hoofdrol zouden spelen... zouden we dat niet vinden. U noemt, dat noemen we een oorzakelijk verband. Ja, we hebben getoetst op Heeft alle wetenschappelijk... En daar scoort het vrij hoog op. Dus uh, Natuurlijk kun je niet uitsluiten dat ook andere factoren... mede verklaren wat je ziet. Uh, maar dit is toch wel heel duidelijk een van de belangrijkste factoren... in de teruggang van insecten in de gebieden waar de norm overschreden is. Dat vind ik dan, dan toch lastig, want u zegt u kunt het niet uitsluiten... In de wetenschap kun je niks uitsluiten en elk inzicht is tijdelijk. Ja. Maar, zeg maar met de stand van kennis die er nu is... zijn er zoveel aanwijzingen die aangeven dat dit toch wel... Uh... Ja. Een van de allerbelangrijkste factoren is voor het leven in het water. Ik ga even naar meneer Pisa, want meneer Pisa is bij je houden. We zijn vanmorgen bij u begonnen. Daar bent u weer. Hallo. U legde het mij vanmorgen ook heel goed uit. Toen praten we er even over. Van waar is nou de discussie over? Um, nou ja, het probleem is dat de toelating van dit soort middelen... Uh, daar hoort bepaalde wetgeving en bepaalde testmethodiek bij... En die loopt altijd, of in de meeste gevallen... ook in de, voor de farmaceutische industrie, achter bij wetenschappelijk onderzoek. Dus het zou kunnen dat, er, dat we echt een groot probleem hebben. Alleen de testmethodiek om dat probleem te onderscheiden... die is nog niet up-to-date. Dat is dan weer voor voor de politici. Ja. <laughs> Volgens mij zijn we voorlopig nog niet van dit onderwerp en de discussie af. En zeker ook nog niet van die neonicotinoïden en de imidaclopriet... Groeten aan de bijen, zou ik zeggen. De groeten. <laughs> en de groeten uit Utrecht. Mark Robbie Visser sprak met de dokter Van der Sluis van de Universiteit Utrecht. Jaap van Wedem van LTO Nederland en bioloog Lennart Pizar. Over de bijen. Pisa, moet ik zeggen. Over de bijen die het moeilijk hebben. Meer over dat rapport leest u op zijn weblog. En dat vindt u dan weer op onze site nos.nl. Eric Clapton maakte een nieuwe CD met allerlei bekende artiesten. Dit deed hij samen met Shaka Khan bijvoorbeeld. Van het album Old Suck is dit Gotta Get Over. I feel the wind blowing, got to talking to myself. One more day, one more truth, but I got to find that well. Feel the fall of the river, taking me there. Good Lord, only get you so far, then you got to help yourself. I got her. Harry Clutton, nog geen spoor van inflatie. Toch, André? Ik denk het niet. <laughs> nee, precies. De Europese Centrale Bank, want daarom ben je hier, vergaat het vandaag over de economie, over de inflatie en over de rente. En om kort voor twee weten we of de verzamelde centrale bankiers het tijd vinden voor een renteverlaging. Want die wordt wel verwacht door de meeste deskundigen. André Maar um, hoe groot is de kans dat die rente inderdaad omlaag gaat? Nou ja, ze zegt ook ja of nee. Maar de, de analisten, de economen, de, de watchers zeg maar van de centrale bank... die daarvan zegt twee derde ongeveer ja. Uh, en een derde zegt nee of nog niet. Beetje koffiedik kijken natuurlijk. Hè, want wat geeft de doorslag dan aan de centrale bankiers? Heeft het zin om het te doen? Wat werkt het uit? Is het noodzakelijk of is het meer wenselijk? Langs dat soort lijnen. Kan die nog wel omlaag? Want hij is al zo laag. Ja, hij kan nog omlaag. Hij is natuurlijk nu op driekwart van een procent. Dus hij kan nog omlaag naar nul... Zo te zeggen. Uh, dus, dus de verwachting is dat het misschien met een kwart procentje omlaag gaat naar een half procent. Maar ja, dat laat zeggen onder de 1 procent. maakt het niet zoveel meer uit wat je dan nou doet met die rente. Want dat is zo vreselijk laag uh, dat, dat, dat helpt ook niet meer om zo te zeggen. Nee, maar het is een signaal. Het is een signaal zeggen ze me daarom. Ik bedoel, je kunt de rente wel verlagen omdat de markt erom vraagt. Men vindt dat de ECB wat moet doen om de economie aan te zwengelen of om wat dan ook te doen, maar in ieder geval om, om een gebaar te maken. En dan doe je dat. En dan helpt het misschien wel het gevoel, het sentiment bij bedrijven, bij, bij de markten, bij de mensen, dat de rente omlaag gaat, dat geld goedkoper wordt, dat het makkelijker wordt en, en misschien ook wat beter voor de economie. Om geld te lenen of de hypotheek af te sluiten en dergelijke meer, mee, hoewel dat allemaal effecten zijn die met zo'n lage rente nauwelijks effect zullen sorteren. En bovendien, als ze er al effect zou hebben, is het pas over enkele maanden nog niet direct. Maar het, het is. Het gevoel van de rente wordt lager. Je zou ook kunnen zeggen als de rente nog lager moet dan eigenlijk wenselijk... of nog lager is dan, dan al laag... Uh dan is de situatie wel blijkbaar zo uh, vervelend en lastig en moeilijk... dat dat allemaal noodzakelijk is om dat te doen, ook als het niet zoveel helpt. Dus het geeft ook wel aan dat de situatie waarin de, de ECB verkeert... de Europese economie er ook niet echt lekker florisant voor staat. Nee, maar goed, als ik jou zo hoor en altijd heb je het al over vertrouwen... dan kunnen ze bijna niet anders dan hem verlagen. Bijna wel, maar je zou kunnen zeggen als de ECB niks doet, dan, uh, dan laten ze het afweten. Anderzijds zeggen mensen wel, ja, maar als de ECB dan doet... dan is het een soort brood te spelen voor het volk, voor de mensen die daarom vragen. De beleggers, de investeerders en dergelijke meer die daarop zitten te wachten... Uh, maar moet de ECB niet de eer aan zichzelf houden zeggen: van jongens, dit heeft geen zin, dit doen we niet, maar we gaan iets anders verzinnen? Want er wordt ook wel gezegd: de rente kun je wel verlagen, dan geef je iets. Maar het probleem zit eigenlijk veel op een heel andere plek, namelijk in de doorstroming van geld van financiële instellingen naar de reële economie. En daar zit het probleem. Want de banken zijn zwak. Eh, hebben enorme risico's. Hebben enorme stroppenpotten opgebouwd. Doordat ze dus zoveel verliezen leiden. Op faillissementen en slechte leningen. En eh, kunnen eigenlijk niet veel risico's meer hebben. En willen ook liever geen nieuwe risico's erbij. Binnen nou, een klein bedrijf zit eh, met name zit erg lastig. Het schreeuwt om geld. En met name dan om overlevingskredieten. Ja, en daar merken wij het natuurlijk. De banken houden de hand op de knip. Doen, doen moeilijk. Ja, omdat de banken zeggen: wij willen geen nieuwe risico's hebben. Want de bedrijven die bij ons aankloppen om geld. zijn allemaal bedrijven die best in problemen zitten. En die dat geld dus heel hard en dringend nodig hebben. Maar wij worden juist. Uh, gedwongen door politiek en door iedereen, door toezichthouders... om onze balans op orde te brengen, om er uh, sound and solid voor te staan. En dan ga je dus geen nieuwe risico's aantrekken. Ja. Dus in, in dat spanningsveld zit het dan. En dan moet je dus zoeken naar een oplossing om te kijken van... nou ja, als de renteverlaging dan niet, niet veel helpt, maar meer een gebaar is... moet je dan gaan zoeken naar mogelijkheden om aan banken te stimuleren... om geld uit te lenen, uh, zodat ze goedkope geld kunnen krijgen. Maar dan verkeer je natuurlijk in Europa in een lastig uh, pakket, want... Uh, we hebben heel veel landen en heel veel zwakke banken. Moet je zwakke banken dan overeind gaan blijven houden? Of moet je de banken eerst eh, opknappen? Eh, en bovendien, al die landen hebben ook weer hun eigen vragen... hun eigen zorgen, hun eigen wensen ten aanzien van hun eigen nationale banken. Kijk, in ons eigen land, bedoel, wij hebben, we maken ons ook druk over ABN AMRO... of je of Rabobank, ja. want dat zijn onze banken. En zo denken natuurlijk al die andere 16-euro-landen er ook over. In ieder geval moet het geld weer rollen. Heel snel nog even, want er is nieuws van Shell, de topman Peter Wozer. Hij heeft zijn vertrek aangekondigd. Is dit al onverwacht? Of... Ja, wel onverwacht in die zin dat het, de man zat, of zit er in, in juli, zitten die vier jaar. Dat is nog kort, maar normaal gezien ga je voor een langere periode een bedrijf leiden. Echt een, een Shellman ook van binnenuit. Maar uh, hij is, uh, ja, het is wel onverwacht dat hij nu aankondigt begin 2014 met pensioen al te gaan. Want de man is, zeg, nu nog maar 54, dus dat is best vroeg. Goed. André je dankjewel. En dan nog even de dodenherdenking. Er moeten alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. En die zijn gevallen bij latere vredesmissies, zegt het Nationaal Comité van 4 en 5 mei, dat daarmee duidelijk stelling neemt. En de discussie is actueel, want zaterdag wil het Gelderse Voorde... ook langs de graven lopen van tien gesneuvelde Duitse soldaten. Dat voornemen was er vorig jaar ook al. Niene Noter, directeur van het Centraal Nationaal Comité 4 en 5 mei, vindt dat geen goed idee. Ze vinden dat, we, dat je dat op die dag niet zou, op die manier zou moeten doen.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 Duidelijke mening van het Nationaal Comité. De gemeente Voorde wil nog niet reageren bij monden van de burgemeester. Dat gaat later vanochtend wel gebeuren. Komt er een persconferentie over die herdenking... ook van die Duitse militairen, of die zaterdag wel of niet doorgaat. U hoort daar meer over natuurlijk op Radio 1. Daar neemt Sven kokkelman het nu over. Goedemorgen Sven. Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten... wil cybercriminaliteit aanpakken. Ja. En dat is een heel goed idee, want we bankieren meer dan ooit via internet. Het centraal het Bureau voor de Statistiek maakt zometeen de nieuwste cijfers bekend. En gaan tabaks, zaken, door met het verkopen van die elektronische fruitsigaret aan kinderen? Moet niet veel gekker worden. De antwoord zometeen. Bij de Cargo. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Ja, Sven had het al over die wet van minister Opstelt. Er is wel kritiek op, op die wet. Om cybercriminaliteit harder aan te pakken... kan juist nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers met zich meebrengen... stelt Bits of Freedom, een organisatie die voor digitale burgerrechten opkomt. Opstel wil het zogenoemde terughacken van computers mogelijk maken. Politie en justitie moeten gegevens ontoegankelijk kunnen maken... ook als die op een buitenlandse server staan. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei moeten geen Duitse militairen worden herdacht... en ook geen foute Nederlanders. Nationaal comité 4 en 5 mei zegt dat het heeft geleerd van vorig jaar. Toen had het comité een scholier toestemming gegeven... om een gedicht over een SS'er voor te dragen... tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. Vanwege de commotie daarover werd dat optreden toen ingetrokken. En de omzet en netto-winst van Shell is in het eerste kwartaal gedaald. Netto-winst daalde met 7 tot ruim 6 miljard euro. Resultaten werden gedrukt door onder meer lagere olieprijzen. En verder maakte Shell-topman Peter Voser bekend... dat hij volgend jaar met pensioen gaat. Het weer, veel plaatsen valt er wat lichte regen... vanmiddag wat zon en het wordt tussen de 13 en 19 graden. Dat waren de hoofdpunten. En nog steeds is dat verkeersinformatie, Johnson Hoka. Verkeer in het zuidwesten onderweg naar Antwerpen kan beter niet via Breda rijden. Maar via Roosendaal-Bergdorp-Zoom. Want in België op de E19 is veel vertraging door werkzaamheden. Nederland op volgende viel op de A13 richting Den Haag bij Del Zuid. Drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijzijlker staat dicht. Het is nog vrij druk op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat de dus knoop in de en Spaanse polder. Vier kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Internetbankieren, populairder dan ooit, maar nog steeds onveilig. Gaan tabakspeciaalzaken door met de verkoop van elektronische fruitsigaretten aan kinderen... Een Brit die nep bomdetectoren verkocht en daarmee 60 miljoen euro verdiende... die staat nu voor de rechter en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee over half tien. Dit is de Caro, Hier is Goedemorgen Nederland. Tessa Hoogvliet is vanochtend in Amsterdam. Met de inhuldiging achter de rug maakt Amsterdam zich druk om andere dingen. Namelijk over draaiorgel het snotnuisje. Dat komt vandaag terug op de Dam. Twitter met me mee, het S. en vragen en reacties kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland, het kairo.nl. Het aantal mensen dat zijn zaken, bankzaken via internet regelt, neemt jaarlijks toe. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist bekend heeft gemaakt. Senne Jansen van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen bankieren via internet? Zeven op de tien Nederlanders gebruiken internetbankieren. En vooral uh, twintigers, dertigers en veertigers gebruiken dit. Tieners en echt ouderen die zijn nog niet aan het internetbankieren geslagen. Die doen het allemaal nog per post. Nou, je ziet wel een toename ook onder die groepen, maar dat is de reden dat het slechts 7 op de 10 is en niet 8 of 9 op de 10. Met hoeveel is het gestegen? Ja, we zien sinds 2005 toen gebruikte ongeveer de helft van alle Nederlanders internetbankieren. Inmiddels is dat drie kwart. Maar je ziet dat de laatste jaren eigenlijk een soort van verzadiging optreedt. Uh, en alleen onder de oudere groepen is er nog een toename waarneembaar. Juist, alleen daar is dus nog een groeimarkt en verder stagneert de groei een beetje. Het stagneert en onder de groep veertigers uh, is er zelfs sprake van een lichte daling... van 77% naar 76%. En hoe komt dat? Het, ja, dat is, het kan ook in de marge zijn, maar het is natuurlijk wel interessant... als we zien wat er dit jaar is gebeurd, uh, of dit mensen wegjaagt van het markeren, Maar dat zullen we dan in de 2013-cijfers uh, terug moeten zien. Ja, kunnen mensen nog zonder eigenlijk? Ik bedoel, weten mensen ook nog hoe ze het op een andere manier moeten doen? Ja, dat is maar de vraag. Waarschijnlijk is er wel gewenning... Opgetreden. En het is natuurlijk ook steeds lastiger, want er zijn steeds minder bankfilialen. Dus internetbankieren is ja, voor veel mensen toch het gemakkelijkst. Als we kijken naar de statistieken, vragen we ook altijd naar het verschil tussen mannen en vrouwen? We hebben geen verschil tussen mannen en vrouwen. We hebben wel uh, gekeken naar hoe doen we het nou in Europees perspectief. En daar valt op dat Nederland echt koploper is samen met de Scandinavische landen. We gebruiken heel veel uh, internet sowieso en ook veel internetbankieren. Juist. Goed, dus het neemt uh, opnieuw toe. Uh, maar de uh, enorme explosieve groei die is er wel zo'n beetje af. Uh, onder 40 is er zelfs een kleine teruggang waarneembaar. Uh, of dat zo blijft, dat nog, valt nog te bezien. En alleen oudere mensen die, uh, gaan steeds meer nog internetbankieren dan ze al deden. Dat is een hele mooie samenvatting. Senni Jansen, ik dank je wel. Ik dank u wel. Dag. Dag. De politie krijgt, als het dan minister opstelt... van Veiligheid en Justitie ligt, dames en heren... veel meer bevoegdheden om hackers en cybercriminelen aan te pakken. Vanochtend in het nieuws. Hij vindt dat agenten mogen gaan inbreken op servers. Die worden gebruikt voor cyberaanvallen, ook als die in het buitenland staan. Dat staat in een wetsvoorstel van Opstelten. En bankieren mag dan gemakkelijk zijn. Veilig is het lang niet altijd, bleek onlangs, nou ja, de afgelopen weken, keer op keer... naar aanvallen op de financiële instellingen zoals bijvoorbeeld ING. Brenno de Groot, goedemorgen. Goedemorgen, Brenno de Winter bedoelt u? Uh, Breno de Winter, neem me niet kwalijk, oh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet ook niet waarom hier nou de Groot staat. In ieder geval uh, onderzoeksjournalist en IT-specialist. Dat klopt wel. Uh, is het ja. een verstandig voorstel van die van Opstelten? Nee, ik vind het een heel onverstandig voorstel. Want uh, dat, dat dat gaat maar heel beperkt wat opleveren. En je had hele grote risico's. Hè? Je mag alleen inbreken op service in het buitenland... op het moment dat zij uh, uh, niet bekend zijn in welk buitenland ze staan. Ja, daarmee kun je ook ruzie krijgen met andere landen. En daarnaast is het uh, misbruik maken van zwakheden van systemen... maakt ons allemaal collectief onveiliger. Ja. Dus eigenlijk gaan we nu een beleid inzetten... Uh, waarbij, waarbij het ultieme doel is um, ja, eigenlijk de misdaad te bestrijden. Maar daardoor maakt het criminelen ook makkelijker om op die computers te komen. Dus ja, het is allemaal een beetje ongelukkig. Ja, nou ja, dat zie je wel vaker als de overheid dan maatregelen neemt. Tegelijkertijd sprak ik voor Brandpunt afgelopen weken. En de, uh, meneer Bar-El, dat is een van de grootste uh, cybersecurity specialisten van de wereld. Uh, die zei: ja, banken kunnen dit niet alleen oplossen. Uh, daar heb je en... de overheid bij nodig. En hij verwijst naar Israël, zijn geboorteland, waar de uh, premier het voortouw heeft genomen. Cybersecurity valt direct onder zijn ministerie daar. En bovendien zijn de bedragen die daar worden uitgekeerd... aan de cybersecurity-instanties vele, vele, vele malen hoger dan in Nederland. Ja, dat... Wat moeten wij daarvan leren? Nou, wij moeten ervan leren dat we eindelijk de problematieken echt serieus gaan nemen. En we hebben natuurlijk eigenlijk al die jaren een beetje lopen rommelen in de marge. Het begint nu een beetje op de kaart te komen... Maar wat je natuurlijk met die aanval op banken nu ziet... is dat Nederland heeft helemaal geen informatiepositie heeft. Nederland weet eigenlijk niet uh, waar wij staan... waar we op de ramen zijn met criminelen, hoe dat, hoe dat vorm krijgt. Elke keer komen er ook rapporten van de AIVD die behoorlijk verontrustend zijn. Hè? De Chinese steden onze kennis weg. Ja. En vervolgens, ja, het, wij doen relatief weinig daaraan. We hebben er niet echt een visie op... En ja, er wordt een beetje een, los, een losse maatregel links en rechts uh, over ons uitgestort. Maar Brenner, maar, hoe kan wij... dit nou? Want wij, wij zijn bij uitstek het land in de wereld waar de internetdichtheid groter is dan waar dan ook. Ja, uh, het lijkt een beetje te komen doordat wij wel de, de techneut in huis hebben bij de overheid... maar niet echt de visie hebben ontwikkeld en, en een beeld hebben bij wat wij nu kunnen... en zouden moeten doen met, uh, ja, met ICT en natuurlijk dan dus ook beveiliging. Ja, maar hoe doe je dat dan? elke keer als mensen kritiek hebben, dan, dan is het toch een beetje de sfeer in Nederland... om ze vooral de mond te snoeren en er maar niet naar te willen luisteren. En uh, juist in de hekkengemeenschap zit heel veel kennis ja. en die wordt gewoon structureel genegeerd... Ja. En elke keer als zij roepen van nou, dit vinden wij geen slim idee, uh, dan blijkt het toch anders uit te pakken. Ja, Die Nissen Baal, aan wie ik net refereerde, van dat Israëlische beveiligingsbedrijf Comsec, die zei, uh, je moet niet alleen meer geld uittrekken, maar je moet toch ook echt het gereedschap van de opsporingsinstanties gaan vergroten. Met andere woorden, of je het nou leuk vindt of niet, uh, die, die uh, instanties moeten veel meer uh, mogelijkheden krijgen om op te sporen op dat internet. Maar dat is natuurlijk wel gebeurd hè, de laatste jaren. Er is, er zijn heel, er is heel veel aan rechten opgewerkt. Ik denk dat hij, wat dat betreft, niet goed genoeg dan toch bekend is met de Nederlandse wetgeving. Nou, hij wordt ingehuurd door Nederlandse financiële instellingen om de problemen op dit moment daar op te lossen. Ja, maar dat is technisch, hè? En ja. dat is technisch inhoudelijk en procedureel. Maar op zich heeft, heeft, hebben opsporingsinstanties een behoorlijke set aan, aan mogelijkheden. Uh, maar er wordt ook nooit echt openheid gegeven van wat we daar nou mee doen en wat het nu oplevert. Dus nee. ook de effectiviteit van de politie kunnen wij dus niet eens toetsen. Dus om dan ze nog meer macht te geven en, en daar maar dan te hopen dat ze dit keer dan wel het goede gaan doen. Ja, dat vind ik allemaal nogal mager. Maar als je de zaken nou eens op een rijtje zet, dan uh, horen we net van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 7 op de 10 Nederlanders uh, internet bankiert. Ja. Uh, en dat dat onder de groep ouderen nog zal iets uh, zal gaan toenemen. Uh, tegelijkertijd horen we van die DDoS-aanvallen... Uh, waarvan ik dan hoor zeggen... daar kun je je eigenlijk niet tegen beschermen. Vervolgens uh, lezen we uh, berichten over banken in Oost-Europa... waar ze niet alleen uh, de systemen lam leggen... maar waar ze ook geld van rekeningen afhalen. Uh, Saldo-bedragen ja. uh, uh, waren opeens anders bij de ING de afgelopen maand. D dit, dit levert niet heel veel vertrouwen op... voor een systeem waar iedereen zo langzaam van... ...van mogen... afhankelijk is. Nee, dat oh, klopt. Nee, dat, dat, dat klopt helemaal. Kijk... En dat, dat met de ING, die verkeerde Saldi, dat lijkt ook vrij technisch te zijn... maar dat is natuurlijk wel het allerergste wat je kan overkomen... is dat je je bank niet meer op de Saldi kunt vertrouwen. Dus dat, dat, dat, is, um, uh, dat, dat is één. Twee is inderdaad, um, als er dan wat gebeurt, zoals die DDoS aanvallen... wat zie je dan vervolgens uh, dat, dat opstelte zegt, nou, de banken, u redt het wel. He, dus we hebben allerlei macht opgegeven aan de politie... en dan. Pas als je heel hard gaat stampvoeten, dan gaat eindelijk de politie eens een keer een beetje in beweging komen ja. en wordt het probleem serieus genomen. Vervolgens wordt structureel ontkend dat Nederland onder aanval staat, ja. terwijl het niet meer gaat om banken. Het ging ook om de KLM, het ging om de NS, om Transiting Systems, van de overchipkaart. Ja. Het ging om een hele reeks organisaties, internetbedrijven. En vervolgens, um, ja, dan, dan zie je die toch weer die onderschatting. We hebben vorig jaar zoiets gezien met dat Dorifel-virus. Uiteindelijk zijn 150.000 computers geïnfecteerd. De politie krijgt het bewijs kant-en-klaar aangeleverd op een harde schijf... En pas als er een rel ontstaat, zegt ze, ja, eigenlijk kunnen wij die harde schijf niet lezen. Dat is het niveau waarop in Nederland toch een beetje wordt geopereerd. Dus wij nemen het gewoon totaal niet serieus. Ja, dus wat zou er ja, moeten ja, gebeuren? die rechten geven aan de politie is niet het probleem. Nee, ze moeten nu even uit hun bed gaan komen en hun werk gaan doen. Wie? De politie en de justitie. Maar ja, goed, dan lees ik dat er 33 FTE's bijkomen uh, voor cyberpolitie. Dat zijn 33 ja. arbeidsplaatsen. Als je kijkt naar de budgetten voor het National Cybersecurity Center. Althans, zoals je dat dan terugleest in de Rijksbegroting. de opdrachten die ze krijgen. voor dit jaar 4 miljoen, voor het volgend jaar bijna 5 miljoen. Ja, nou, de Cybersecurity Center weet ik niet of daar meteen ook geld bij moet. Of dat nu, nu een oplossing is. Maar inderdaad, de politie groeit relatief eh, langzaam op dit gebied. Maar, die moet maar ook alles toe... en iedereen is er wel afhankelijk. Dus niet alleen het, bankier, het bankieren systeem, ja, maar, maar, ook maar, energiecentrales, alles, maar, luchthavens. Ja, maar dat betekent niet dat je natuurlijk over, overal onbeperkte capaciteit aan hoeft, tegenaan hoeft te gooien. Wat vooral cruciaal is, is: doen die agenten nu echt wat de maatschappij het hardste nodig heeft? En doen ze dat? Ja, in mijn ogen niet. Want wat en zouden ze dan, dan moeten zo doen? Zo'n aanval. dat hoort meteen al het werk aan de kant, daar hoe je je mee bezig te houden. Ja. Als 150.000 computers worden geïnfecteerd en de data van al die bedrijven wordt gestolen, aantoonbaar gestolen. Ja. En vervolgens zeggen ze na maanden van ja, wij konden de harde schijf niet lezen. Ja, Dan neem je het dus niet serieus. Nee. En Goed, dan loop je een we... beetje achter uh, puistenkopjes van 16 jaar aan te gaan. Ja die je heel veel macht geeft op deze manier. Uh, nou is de vraag, uh, tot slot, zou ook de minister-president... Uh, zoals ze dus naar het Israëlische voorbeeld... hier chef zagen van moeten maken? Um, ja, vind ik ingewikkelder. Ik, ik, ik vind het als signaal wat ze in Israël hebben gedaan heel erg belangrijk. Dat absoluut. Uh, maar ik weet niet of dat in Nederland iets gaat oplossen. Nee. Uh, ik, misschien, misschien toevallig om de persoon, omdat ik denk dat Mark Rutte net iets meer tech-savvy is dan Ivo Opstelten. Uh, maar meer dan dat uh, eerlijk gezegd ook niet. Ik denk ja. dat vooral er vooral een focus moet komen op wat nu echt belangrijk is... en wat wij belangrijk vinden. Juist. En daar horen ook gewoon democratische waarden bij. Maar ook, daar hoort ook bij het echt beschermen van het volk... op het moment dat ze dat nodig hebben. En ja. dat gebeurt nu gewoon onvoldoende. Nou, daar zou dan eens een keer een goed uh, debat over gevoerd moeten worden. En dan ook een eerlijk debat waarbij we ook gewoon mogen weten... wat er nu wel en niet gebeurt. Brenno de Winter, onderzoeksjournalist en IT-specialist. Ik dank je zeer. Dank je. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen... bij de nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Als koning Willem-Alexander onverhoofd onder een tram loopt en overlijdt... dan wordt er een regent aangewezen... door de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Waarom is dat niet allang geregeld? Staatsrechtgeleerde Dr. F.T.O. van de Erasmus Universiteit heeft het antwoord. Men wil liever wachten tot... Willem-Alexander daadwerkelijk koning is en dan de procedure in werking te stellen. En wat er dan gebeurt is, er wordt een wet gemaakt. In die wet wordt een regent aangewezen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk uh, de vrouw van Willem-Alexander zijn. Mocht uh, die aangewezen regent komen te overlijden, dan wordt er in die wet ook, voor het geval dat dat gebeurt, een vervangend regent aangewezen. Dus de situatie is op dit moment, als er iets gebeurt met Willem-Alexander, wordt de Raad van State regent. Zodra de wet er is, en dat zal in de loop van volgend jaar zijn, wordt hoogstwaarschijnlijk maximaal gent. Al is dus het antwoord van staatsrechtgeleerde Dr. F. Timio van de Erasmus Universiteit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Terug naar Amsterdam nu. Iets met een orgel. En Tessa Hoogvliet. Het is misschien wel het bekendste draaiorgel uit de Amsterdamse geschiedenis. Op 7 mei 1945 staat het aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op de Dam te draaien. De dam is dan, net als afgelopen dinsdag, volgestroomd met blije mensen. Want ze wachten op de Canadese bevrijders. Maar dan? Nou, dan wordt er ineens geschoten vanuit het gebouw van de Kriegsmarine. Daar, daar, dat is op de hoek van de Kalverstraat en de Dam. Um, en. Uh, nou. Paniek, de, de binnenlandse strijdkrachten, die zijn mensen aan het arresteren. Eh, nou, waardoor het precies komt, is, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, eh, er wordt geschoten, mensen vallen meteen neer. Iedereen rent in paniek de stijstraatjes in. En mensen proberen zich natuurlijk te verschuilen achter de dingen die op de dam staan. Waaronder dat, ja, het draaiorgel. Ja, dat is draaiorgelt Snotneusje. Ja. En nu hebben we een hele oude foto van die dag. Ja. En daar zien we midden op de Dam ook dat draaiorgeltje staan... met daarachter allemaal mensen die zich verschuilen voor die kogels. Precies, het is een foto van, van Lijns. Um, een amateurfotograaf. Het is, die, die schietpartij op de Dam is een van de nou ja, best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de oorlog. Omdat ontzettend veel mensen hun fotorolletje bewaard hadden. Zowel de professionele fotografen als de amateurs om de bevrijding en de komst van de, van de, van de bevrijders te fotograferen. Nou, een aantal mensen hebben de tegenwoordigheid van geest gehad... om ja, ook te fotograferen wat er dus na die schietpartij gebeurde. En dat zie je hier. Ja, je ziet nog een object. Je ziet bijvoorbeeld een vrachtwagen met allemaal mensen weggedoken. Je ziet toch ook veel lichamen op straat liggen. Ja. Nou is het officiële dodental geloof ik rond de twintig, ja. maar dat blijkt nu meer te zijn begreep ik van u? Ja, een beetje, uh, hè, er is in, uh, inmiddels een groep ontstaan van mensen die uh, op allerlei manieren in de archieven en, en door uh, nou, gesprekken met mensen proberen te achterhalen wat er nog meer gebeurd is. Die zijn uh, uh, in ieder geval tot de conclusie gekomen dat er... Uh, zeker 33 mensen uh, overleden zijn, uh, omdat mensen natuurlijk naar andere ziekenhuizen werden gebracht. Nou, Het, het, het, het was chaotisch, later overleden zijn... Ja, en nu is het eigenlijk een hele uh, trieste geschiedenis van zo'n draaiorgeltje, maar we staan ervoor. Ja. En het is eigenlijk een heel vrolijk object. Heel veel kleuren, vrolijk geschilderd, met een hele bijzondere naam. Ja, dat is de naam Snotneusje. Ja, al, alle draaiorgels hebben namen. En dit is de naam die de firma Perlé eraan uh, gegeven heeft. Zonder bijzondere betekenis dan? Ja, dit, dat is niet helemaal overgeleverd meer, die betekenis. Nee, nou heeft u me al verteld dat ik er in ieder geval niet aan mag komen. U ook niet, nee. dus we kunnen hem niet horen. Er is wel uh, archiefmateriaal van. Dat ga ik ondertussen even opzoeken op mijn telefoon. En dan moet u mij nog eens even vertellen. Hij gaat zo op transport naar de Dam. Want hij komt daar te staan in de Rabobank. Waarom is dat? Um, nou, we hebben goede connecties met de Rabobank en uh, Ronald van Tienhoven, een kunstenaar, die is bezig met een kunstproject wat uh, 7 mei aanstaande op de Dam uh, uh, zich af zal spelen. Een soort reenactment noemt hij het, waarbij hij een aantal uh, voorwerpen die daar toen stonden, onder andere het orgel, heeft hij 3D-scan van gemaakt, grijs gespoten, die gaat hij daar neerzetten op exacte posities als ze toen innamen en hij gaat mensen vragen om uh, nou, ook de positie in te nemen die mensen toen op de foto's innamen. Nou, we vonden dat een heel mooi project en wilden het graag steunen. En dachten van, dan is het ook mooi om het eh, echte ding, het echte snotneusje, ook daar in de buurt te hebben. Eh, nou, we hebben mooie relaties met Rabobank, dus hen voorgesteld, maar gaat daar niet bij jullie in de etalage. Dus de hele maand mei is het daar te zien. En nu gaat dit hele grote object zo op transport. Het is oud, het ziet er mooi uit, het is van hout. Gaat u het helemaal inpakken in een vrachtwagen naar de Dam? Of? Nee hoor, gaan we niet doen. We zitten er vlakbij, dus we rollen hem zo naar buiten. En uh, nou, met behulp van uh, een aantal collega's uh, uh, nou, duwen we hem gewoon naar de Dam. Een orgel op de achtergrond en u hoorde Annemarie de Wild, conservator van dat museum in Amsterdam, in gesprek met Tessa Hoogvliet. Straks oplichter die Golfballfinder verkocht als bomdetectors en daarmee 60 miljoen euro verdiende, hoort vandaag hoe lang hij de bak indraait. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2010. FC Twente is voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen. Twente won uit van NAC met 2-0. De ploeg uit Enschede kreeg in Breda de kampioenschaal uitgereikt. De stem van Jeroen Overbeek deze dag in 2010, want dan wordt FC Twente voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. FC Twente wint uit van NAC Breda en verdediger Peter Wischerhof die was er uiteraard bij. Op het moment dat we de bus instapten en richting Breda gingen, toen we eigenlijk dat al heel veel supporters al langs de snelweg stonden met spandoeken. En, uh, toen, in keer, toen begon het in een keer wel van zo, ja, dat is echt wel een... Uh, ja, je weet het, maar dan wordt het in een keer toch nog meer beladen, zo'n wedstrijd. Wat het toch wel echt een hele belangrijke wedstrijd was, ja. Time after time. We zaten in de kleedkamer, dat is eigenlijk voordat we de warming-up gingen doen, kreeg we dat, dat filmpje te zien. Met, uh, ja, dat is heel plezier om, om, uh, was eigenlijk om te motiveren. Ik weet niet wat te zeggen, echt. Drie minuten tot de grootste battle van onze professionele leven. All comes down to today. Ja, dat was zo'n mooi filmpje. Die, die, hij staat ook wel op internet overal. Dat kreeg eigenlijk te zien om een soort uh, onoverwinnelijkheid te krijgen uh, voor die kampioenswedstrijd. Ja, ik denk ook dat wel heel erg gewerkt heeft, uh, dat filmpje. Dat, dat heeft wel een, uh, ook een speciaal uh, uh, plekje gekregen in de, op, op die dag. En nu Ruiz. Ruiz en het doelpunt. Alles keert zich in één minuut ten goede van FC Twente. Stolgen... 2-0. Dit kan niet meer misgaan en dit zal niet meer misgaan. Een in Tukkerland gedroomd kampioenschap. De schaal voor FC Twente. Kampioen van Nederland in het seizoen 2020. Ik weet dat we uh, stonden alle met elkaar te juichen. En op een gegeven moment, uh, na een periode was ik ineens helemaal kapot moe ofzo van het juichen. <laughs> dat was denk ik gewoon... Uh... Ja, de oplossing dat het gelukt was. Want is, ja, je leeft wel naar zo'n wedstrijd toe. Uh, die week ervoor hadden we geen wedstrijd gehad. Dus je leeft echt uh, twee weken naar zo'n wedstrijd toe. En als het dan, als het dan, als het dan lukt, ja, dan, dan geeft dat wel een fantastisch gevoel natuurlijk. En met name omdat het ook nog een keer het, het eerste kampioenschap was in de, in de historie van de wedstrijd. Die, die teruggrijs uit bedrijf... Uh, zes, zeven uur geduurd. Dus ja, dat was ja, dat was gigantisch. Op een gegeven moment hoor je wel een beetje, het, het staat vol op de snelweg al. Dus dan verwacht je weer lang de snelweg er staan allemaal mensen te, te zwaaien. Dus, ja, het komt gewoon op de snelweg. We hebben denk ik tien uh, kilometer, vijf kilometer per stapvoet gereden. Uh, een paar uur lang. Ja, dat, <laughs> ja, dat zijn dingen die, die, die verwacht je allemaal niet. En uh, uiteindelijk zijn, uh, ja, zijn dat dingen die je ook niet kan voorspellen. Dat we niet kunnen voorspellen, maar dat wij hadden het ook niet kunnen bedenken. Ik heb twee kinderen. Kijk, ja, Dat is uiteindelijk wel uh, denk ik, het mooiste wat me is overkomen. Uh, dat zal iedereen wel zeggen, maar uh, daarna heb je met, met uh, mijn bruiloft en uh, het kampioenschap wel uh, denk ik, de twee, uh, twee andere mooiste momenten in mijn leven. Dat, uh, ja, dat, dat is duidelijk. Dat, uh, dat is voor mij uh, ja, super speciaal geweest en nog steeds. En dat zal ik ook uh, mijn leven aan herinnerd worden. Verdediger Peter Wischerhof van FC Twente over de eerste keer dat zijn club landskampioen werd. Dat was deze dag in 2010. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. We gaan naar Engeland. Een kleine 60 miljoen euro verdiende de Brit James McCormick... aan het verkopen van nep-bomdetectoren aan landen als Irak en Pakistan... maar ook aan veiligheidsdiensten en politiekorpsen over de hele wereld. Die McCormick die staat vandaag voor de rechter om te horen... wat voor een straf die nou precies krijgt. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die apparaatjes die per stuk dus tussen de 25.000 en 40.000 euro opleveren... die waren nauwelijks meer dan opgepimte golfballfinders. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou ja het, het was gebaseerd op een model. In Amerika heb je deze producten die golfballetjes kunnen vinden... en daar uh, baseerde deze James McCormack uh, uh, dat apparaat op. Nou, hij had een heel verkooppraatje met een hele brei aan technische termen... waar niemand echt iets van begreep. Maar uh, ja, dat, dat is wel veel mensen overtuigend overkwam. En uh, hij vertelde zijn klanten dat deze detectoren, de ADE651... Uh, tot op een afstand van één kilometer onder de grond... Uh, nou ja, vijf kilometer in de lucht... Alle, uh, ja, allerlei verborgen dingen kon, uh, kon vinden. En dan moet je denken aan drugs, ivoor, uh, zelfs het lijken van mensen. Uh, ja Maar ja, uiteindelijk uh, bleek het dus uh, inderdaad niet meer dan apparaten van 15 euro. Die die verkocht voor tussen de 25.000 en 40.000 euro. Precies. Nou, we zijn oud-politieman. Uh, uh, nou is de vraag vervolgens hoe die dan uh, die rommel kon verkopen aan de specialisten van veiligheidsdiensten... Uh, nog even los van, uh, van landen als Irak en Pakistan... maar ook westerse inlichtingendiensten. Ja, nou ja, hij deed dat in eerste instantie op eigen houtje... Uh, maar hij heeft ook uh, seminars bezocht... Uh hier uh, in Groot-Brittannië, die door de overheid werden georganiseerd... Uh, ja, waarbij het Britse leven eigenlijk tips krijgt... Uh, over in internationale uh, handelsbetrekkingen. Uh, ja, er, is niet, er is geen bewijs nu dat, uh, dat de overheid hem heeft geholpen... bij het verkopen van uh, deze apparaten. Uh, maar ja, hij is wel door, door alle netten heeft hij kunnen glippen. Ja, en, en bovendien, die veiligheidsdiensten hebben die rommel zelf ook afgenomen, toch? Absoluut. En, en zeker in Irak, uh, nou ja, dat is een van de grootste afnemers geweest. Die hebben 30 miljoen uh, euro geïnvesteerd in deze apparaten. Uh, ja, en daar worden ze, de, gek genoeg, daar worden ze dus vandaag de dag uh, nog steeds gebruikt. Uh, terwijl ze dus totaal uh, uh, uh, uh, niets, niets kunnen detecteren. Nee, met andere woorden, het is aangetoond dat die apparaatjes niks doen. Althans niet doen wat ze zouden moeten doen. Nee. Ze zijn totaal uh, nutteloos. Het is echt. Uh, misschien dat we een keer een bom hebben gedetecteerd. Maar dat is echt puur op. Op. Uh, op ja, op uh, geluk. Want. Uh Nee, en sterker nog er zijn de volgens de Irakese is hij ook medeschuldig aan duizenden doden en gewonden. Ja. Omdat ja hij door die apparaten uh, hebben dus zoveel bommen niet gedetecteerd. Uh, waardoor er zoveel dus explosies hebben kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, uh, er is een verhaal over uh, dat er waagvol explosieven maar liefst 23 checkpoints heeft gepasseerd. Ja, ja voordat er uiteindelijk een aanslag werd gepleegd in Bagdad. Ja. En uh, er was ook een Ire vrouw die vertelde hoe ze zwaar gewond raakte bij een bom aan het ja. ...die dus ook niet gedetecteerd was door een van zijn apparaten. Ze had 59 operaties nodig en uh, ze was twee maanden zwanger... ...ten tijde van die explosie en verloor haar kind. Juist. Uh, nou verdiende deze man, die McCormick, die verdiende kapitaal... ...60 miljoen euro, zei ik al. Uh, waar is dat geld ge gebleven eigenlijk? Ja, hij genoot van het jet-set-leven met zijn uh, miljoenen, want jij al 60 miljoen heeft hij verdiend met deze hele operatie. Uh, jij kocht huizen, boten, zo heeft hij bijvoorbeeld het huis gekocht van acteur Nicolas Cage voor 4 miljoen uh, uh, pond. Uh, en hij kocht ook dure dressuurpaarden voor zijn dochter. Uh, Waarvan hij hoopte dat ze mee zou doen met de komende spelen in 2016. Juist. Nou, dat zal dan wel niet gebeuren, mag ik aannemen. Uh, maar goed, als je dat bij elkaar optelt, een kolossaal jacht ook, hè, uh, mm -hmm. uh, dan kom je nog niet op 60 miljoen euro. Dus nee, weet, weet maar, justitie met andere woorden waar uh, dat geld uh, is gebleven? Op dit moment is er sowieso een uh, 15 miljoen pond aan banktegoeden bevroren. Uh, maar ze zijn... Ja, ze, ze, de, de, de, de, de politie hier is ook aan het onderzoeken, want ik dat hij uh, uh, ook veel geld heeft weggesluist naar, naar belastingparadijzen. Dan moet je denken aan de Cyprus, uh, de Cayman Islands. Uh, dus da, da, maar daar zijn ze nu nog mee bezig. Juist goed. Nou, dat onderzoek dat loopt dus nog. Hij is inmiddels wel schuldig bevonden door de rechtbank. Heeft hij nog spijt betuigd? Nee, absoluut niet. Sterker nog, hij houdt houd nog steeds vast aan zijn verhaal dat die apparaten werken. Ah. En volgens het openbaar mysterie wist James McCormick dat die apparaten niet werkten. Ja. Maar in de rechtshouder bestrijdt hij dat. En hij zegt dat hij nooit klachten van zijn klanten heeft gehad. Tot slot heel kort: hoeveel uh, gevangenisstraf kan hij krijgen vandaag? Tussen de zeven en de tien jaar. Horen we vandaag van Vanessa Lamsveld vanuit Londen. Ik dank je wel. Zometeen verder met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Radio 1 en de ontknoping in de Eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Oh, het scheelt zo verschrikkelijk weinig. En wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Zondagmiddag alle wedstrijden vanaf half één. Het Ajax een 2. Let de breed en daar is de 1-0. E ADO Feyenoord. Voorzet een David dan. RKC Vitesse. In de bal van dichtbij. En PSV NEC. Verpas voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de eredivisie. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tie>